Maar nu eerst het NOS nieuws van het NOS journaal. Het gestrande vrachtschip bij Wijkazee is vlot getrokken. Kort voor vijf uur slaagde een bergingsbedrijf erin de Aztec mede los te krijgen. Het Filipijnse schip was in de nacht van donderdag op vrijdag gestrand, doordat het anker het niet hield. Het lukte vanmiddag al de neus van het schip naar zee te draaien en zo'n 200 meter in de goede richting te slepen. Op het CDA-congres is het rapport Kiezen en Verbinden aangenomen. Het uitgangspunt voor een discussie over de toekomst van de partij. Het rapport is opgesteld door het strategisch beraad onder voorzitterschap van oud-minister De Geus. Volgens De Geus moet het CDA meer durf tonen om echte hervormingen tot stand te brengen. Bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en het financiële stelsel. Met het rapport lijkt het CDA zich scherper af te zetten tegen gedoogpartner PVV. Partijvoorzitter Peet Om benadrukte dat het CDA zich houdt aan het regeerakkoord. PvdA-leider Cohen is niet onder de indruk van de uitkomst van een enquête over zijn positie onder PvdA-politici. Een grote meerderheid van hen vindt Cohen niet de juiste man om bij de volgende verkiezingen de lijst aan te voeren. Een derde van de ondervraagden noemt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher als beste kandidaat. Twee Nederlanders hebben in de Keniaanse hoofdstad Nairobi twee nachten doorgebracht in een politiecel. Ze werden verdacht van terroristische activiteiten. De Nederlanders van Somalische afkomst werden gearresteerd toen ze aan het filmen waren bij het ministerie van Defensie. Hun films zijn in beslag genomen. In Rotterdam is het Toonderjaar begonnen. Met allerlei evenementen wordt aandacht besteed aan leven en werk van schrijver en striptekenaar Martin Toonder, die in 2005 overleed. Het Toonderjaar werd ingeluid met de première van de musical De Nieuwe IJstijd, gebaseerd op een stripverhaal uit 1947. Daarin liet Toonder Olie Bommel voor het eerst zeggen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het weer...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 Van voorbereid, naar die dag leek de liefde voorbij, voorlopig geen vrouw voor mij. Maar jij gaf mij een richting en gaf me de tijd, gaf mij de zon en je gaf me mijn zekerheid. Kik je aan en begreep het meteen, Maar jij gaat, daar wil ik ook heen.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 the change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 Dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bay. See how I leave with every. Dat van de zijers springt Niet de allerduurste wijn Die je zonder kater drinkt Geen bloementijding bloeien, Niet een uit duizend nachten Geen uitgestoken de hand Niet de hand. het eind van al mijn wachten Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil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 Waar ik onder strijd geen advies bij al mijn klachten niet de allerlaatste uitte waar wij al niet meer aan dachten, maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil, zijn.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 Jolige vriend uh, Paul Turner. Ja. En uh, daar was iedereen. dat wel dat best wel kritiek op. En je ziet ook dat. zag ik terug in gisteren in de in, in de. in de live shows. Uh, dat, dat, dat Paul. Op een gegeven moment toch minder stem heeft gekregen. dan uh, iedereen gedacht had. Dus of dat nou. gemanipuleerd is geworden, weet ik niet. daar zal ik ook geen uitlating over doen. Nee. Maar ik denk dat. Uh, de Voortse een terechte winnares heeft gekregen. Maar niet een verwachte winnares, hè? Dat, dat uh, zeker niet.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 Nou, uiteindelijk vind ik toch dat, uh, als je kijkt naar de zout die hier geschreven. heeft, uh, haar ontwapende manier van, van, van acteren, uh, ja, ik denk dat, uh, dat ze het recht gewonnen heeft. ja.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 is het feit dat uh, de live-shows, uh, ten opzichte van de, uh, de eerste uh, of de, de eerdere voorrondes, uh, een beetje tegenvielen wat betreft echt uh, feliciteit? Ja. En, uh, uh, want elke elke uh, talentenjacht heeft natuurlijk zijn, uh, zijn eigen live-shows. En dat, dit was ook een normale live-show. En dan wil hij natuurlijk vertellen: dat moet meer spetteren, dat moet meer uh, uh, over mijn zijn. En dat is wat John Bedoelt eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. ja.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 Ja goed, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zij zo. Dus uh, ze hebben het goed gedaan. Maar ik denk dat Tretje ook straks meer uh, expertise heeft, zoals het net met een heel mooi Nederlands woord hoort, hè? Zegt echt... Helemaal met je eens, Henry. Dus, eh, uh, maar ik, ik heb genoten gisteravond, ja, absoluut. Nou, ik moet toch genieten van de Voice of want ik ga terugkijken vanavond, dus ik ben benieuwd. Ik zou het zonderweer doen, ja echt. Het is echt de moeite waard om naar te kijken. En uh, Ik vond alleen het, het, de, de, de, de uitslag, de bekendmaking, vond ik een beetje een tegenval. Ik had niet dat er nog iets gezongen werd, of dat er nog iets apart ging gebeuren, weet je wel. Maar uh, nee, het is op een gegeven moment weer uh, het bekendmaken van dat er nog een, ja, iets gebeurde op, op het muzikaal gebied. Dus ik, dat dat zonderweer ook een beetje bedoeld. Maar het is wel de moeite waard, absoluut mooi.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 uh, Jeroen Soer is overleden, op 56 jaar leeftijd. Ja, heb ik heb hem begrepen. En, ja, en uh, Jeroen was natuurlijk een uh, jongen die op begin stond van, uh, van die paraatradio-uitzendingen uh, zoals uh, Radio Caroline. En uh, ja, hij schijnt uh, overleden te zijn aan een, aan een hartnaval. Dus uh, ja, een 56 jaar is natuurlijk geen leeftijd voor hem, uh, voor een hier. Nee, zeker weten niet. Je hebt normaal nog jaren mee, hè? Ja. Goed, dan heb ik ook ja, het gisteren nieuws opgevonden, ja, ik wil blijven in het eerste nieuws berichten hebben dat, al we al een beetje het snelste, zijn we even doorheen. Ik zie ook dat ik snel uh, weer, dat er we een beetje kranker is geconstateerd, die heeft een oud Dus uh, ja, hier vanuit, de mensen gaan natuurlijk ontzettend veel uh, wetenschappen, ik hoop dat ze daar weer al heen komen, ze hebben natuurlijk een letter het ook meegemaakt en leveren. Oké, okay, dan hebben we, ja, uh... DJ Chesto, hij bestaat nog steeds en, uh, hij heeft uh, in de geboortestad de waar hij vandaan komt, de Preda, een uh, woord gekregen voor zijn hele oeuvre. Uh, dus voor alles wat hij gemaakt heeft. En uh, heet hij vergeet die Thijs uh, Verwest. En, uh, en hij heeft wel in ieder geval een, uh, ja, hoe heet dat, Een hoge prijs voor zijn artistieke eigenheid en uh, voor zijn cultuur. Dus prima gedaan toch, uh, Chesto, dacht ik of zo, hè? Ja, knap. Even kijken, eh. Uh, ik nog zie namelijk in de auto, dus ik moet alles van mijn telefoon even aflezen. Het is te horen! <laughs> ja, een vriendinnen die is ook weer aangehouden, omdat ze. Of uh, niet aangehouden, die was. te uh, veel gedronken omdat ze achter het vuur zat. Dat was onze vriendin Dekker. Ja! En heb ik gehoord? En, ja, uh, ah, het, het was bij de voorste volg, het was uh, bij de achterparty. En uh, Adel, te uh, veel wijkjes ook uh, gedikt. En uh, ja, die moest uh, z'n morgen moest op de kruis uh, En ja, helaas. kan maar niet rijden, hè. Nee, Uit, nee, nee. Dus dat is inderdaad ook doorgegaan. Dus dat is helemaal verheugd. Maar ja, niet reentje als je moet rijden, hè. Ook dat gelden ervoor. Arme Brit. Ja, arme Brit. We hebben echt medelijden bij natuurlijk, hè. Hoor. <laughs> Goed, dan hebben we natuurlijk... Uh, daar hebben de statistieken erop nageslagen geslagen voor de, bij de Voice of Holland. En wij uh, ik dat er maar 3 miljoen mensen maar liefst naar gekeken hebben en uitzetten. Dus we uh, worden op een gegeven moment vanaf uh, vanavond worden 3 miljoen en hé, dat jij gaat het vanavond kijken hebben geworden. Ja. Ja, precies. Even kijken, dan heb ik nog even, even, uh, even kijken wat. het is er wat steeds kleiner. Het is mogelijk. <laughs> Even kijken, want inderdaad, ook dat. Uh, ja, dat was het laatste wat ik eigenlijk opgeschreven. Want die hebben een beetje eigenlijk het uh, gras voor, het voor uh, als, uh, de voeten weggemaakt. We alles natuurlijk al het spreken over de voice Vallen. Maar inderdaad, dat John de Moore inderdaad, dus dat, uh, dat we inderdaad wel gaan veranderen. Het concept wat betreft de live shows. Dus ja, ik ben benieuwd wat we ervan op te wachten hebben, Roy. Ja, ik, uh, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik hoop dat het wat meer. Inderdaad, wat meer, met weer meer power gaat worden. Omdat het. Ja, het is gewoon. Uh, ja, het is wat ik Ik kijk er niet meer om dat ik het eigenlijk een beetje saai vind. En ik hoop dat dat gaat veranderen, inderdaad. Ja, en daarom zeg ik ervan dat hij er zo. gelijk in. En. Ja, dat moet zich onderscheiden ten opzichte van andere talent die achter hem. Ja. Nee, dat laat wel verrassen. Hij heeft het talent goed voor om dat ook in een verrassend jasje te gieten. Ja. Maar goed, jongens, ja, ik zeg het, het was inderdaad heel veel de vorst natuurlijk wat we vandaag hadden. En uh, ja, ik vind het ook wel dat we daar even over hadden, dat er zoveel mensen naar kijken, elke week weer opnieuw. Dus uh, ja, en vanaf volgende week hebben we weer uh, The Voice Kids, hè? Ja, ik ben uh, daar ook wel heel erg benieuwd naar hoe dat gaat. Ja, ik eigenlijk ook wel. Want ik zo misschien heb ze dat er toch een heel veel talent is voor de kinderen. Alleen waar ik mij een beetje druk over maak, is natuurlijk dat uh, de push van de ouders die erachter zitten, uh, sommige kinderen die veel gaan worden. Ja. Daar ben ik een beetje bang voor.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 Ja, ik ook zeker. We laten ons helemaal verrassen, joh. Goed, ja, dan, dan blijft eigenlijk niks anders over jullie allemaal ontzettend fijn verder uh, weekend uh, te wensen. Ja. Uh, uh, iets minder regen dan vandaag. Want het is niet op het water naar beneden gekomen, dat wil je helemaal niet weten. En dan horen uh, we elkaar volgende week weer. Oké, okay, is goed, Henry. Tot volgende week. Dankjewel. Tot volgende week weer, hè. hoi, Doe, hoi. hoi.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 als ik zag je zeven in jouw handen knijpen, kom jij dichter bij me. Ik weet wat je voelt en bedoel. Ieder moment wil ik dicht bij je zijn. De tijd gaat te snel, hij vliegt aan ons voorbij. Ieder moment wil ik je om me heen, ja maar alleen. Ik wil dat jij bij me. All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 I give mine to you. I need someone beside me in everything.